Nederlanders bezuinigden het afgelopen jaar minder dan het jaar ervoor. En toch zegt nog altijd een meerderheid niet of maar net rond te kunnen komen. Blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de Nos. Ipsos ondervroeg ruim duizend Nederlanders. Vorig jaar zei 86% nog te bezuinigen, vooral op etentjes, kleding en vakanties. En dat percentage is gedaald tot 67. 40% zegt dat rondkomen maar net lukt. Vooral op het gebied van werkgelegenheid blijven er zorgen... 10% zegt zijn baan te hebben verloren vanwege de crisis. En ongeveer 1 op de 6 Nederlanders zegt dat door de crisis zijn baan op de tocht staat. De Verenigde Staten sturen 3000 militairen naar West-Afrika om te helpen in de strijd tegen ebola. President Obama presenteert vandaag een plan om ebola te bestrijden. De militairen gaan medische en logistieke hulp verlenen. Er komen meer ziekenhuisbedden zodat meer patiënten geholpen kunnen worden en in quarantaine kunnen worden geplaatst. De Amerikaanse luchtmacht heeft voor het eerst aanvallen uitgevoerd op islamitische staat. Dat was in de buurt van Bagdad. Gisteren zijn ten zuidwesten van de Iraakse hoofdstad meerdere bommen gegooid op stellingen van de terreurgroep. Dat zegt de Amerikaanse legerleiding. Met de luchtaanvallen begint een nieuwe fase in de strijd tegen IS. Tot nu toe voerden de Verenigde Staten alleen luchtaanvallen uit in het noorden van Irak. Het weer in de loop van de ochtend lost de mist op en daarna schijnt de zon geregeld. Vanmiddag zijn er wat buien, vooral in het midden en het noorden van het land. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Dit zijn de wat langere files in de Randstad. De A1 richting Amsterdam bij Brugge, 5. En op de A9 ook maar Amstelveen bij Battenverdorp 7 kilometer. Een ongeluk bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. zorgt voor 4 kilometer file voor het knooppunt Benelux. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 De weekendagenda, nou het weekend is bijna om, maar goed, we hebben in ieder geval de evenementagenda nog. We kunnen nog door naar volgende week, hè? En dit is de stem van Marie Smulders. Hey! Mijn sidekick vandaag, dames en heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles wel. Bij mij is alles wel. Dat is mooi. Ik we... zag net een paar tranen op je ogen. Ja, dat klopt.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 Now I'm sitting Kan nou? Oh ja, oké. Dat waren de Kings en dit zijn de Cats. Lia.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 Ja, En daarvoor hebben we Willem van Dens op circuitpark Zandvoort weerstaan. Goedemiddag Willem. Je ja, daar? ik hier vandaag vanaf uh, circuitpark Zandvoort. Hij ruist een beetje, maar geen... Ja, dat hoort erbij. Ja, de, de, de, de zondag is begonnen weer vanochtend om 9 uur. Er zijn aardig wat races al geweest Willem. Uh, licht ons even in, wat is er allemaal gebeurd? nog. Ik denk die weg is. Ik denk dat Willem er niet meer is. Nee, ik denk dat we uh, een heleboel geruis hebben. We nu ineens, uh, Ja, heel veel geruis. Dan gaan we het straks nog even proberen we om Willem straks te gaan. Dan, dan gaan we straks nog eventjes proberen, natuurlijk. Ja, dat doen we dan, hè? Ja. Zullen we dat maar doen straks? Ja, we doen het straks nog. Ja, we doen straks nog een keer doen. Ik hoor hem echt niet. Nee, hoor hem, ik niet. Oh. Nee, ik denk het ook niet. Het is wel leuk, die, uh, die zee zo op het achterhoofd. <laughs> is net als op dat oude schip, hè? Ja, dat is net als op dat oude schip, ja. Oh, dan kon ja, je een ja, eroverheen. Ja, maar nu is hij hey, er. Ja, dat is hij weer. Willem! Ja, Willem!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 Lead up, the food love love love of the love of the love of the love te laat. Oké. Okay. Nou, we zien het wel. Dit was uh, de tune van tien keer ja, in de tijd. De de bossen, de stage in de ja, die hebben we al gehad. Dus uh, dit zetten we weer even uit. Nou, uh, uh, uh, uh, vertel je even wat leuks. Dan kan ik even de, uh, even de boel reorganiseren. Omdat het allemaal even niet zo loopt. Als we het willen. Dat maakt niet uit. We gaan kijken naar de eredivisie die vandaag gespeeld wordt. Want uh, even kijken. Die die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 Dan sturen wij het bloemetje van de dag. Als het even te kan, dan sturen wij. Dat krijg jij een Dat Krijg je een bloemetje over de dag? Van jou of van je meisje? Ja, dat ben ik niet. Alweer zo'n superhit uit de tijd van Radio Veronica: Barry Ryan. Wekenlang nummer 1 dit nummer en dat heet Eloise. That makes the day That lights the way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 Dit is uh, Stedisch Quo met hun eerste grote hit. Pictures of Matchstick Man.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 Ja, goedemiddag. Op uh, ja. deze manier uh, kom ik wel al Ja, zeker ja, weten. Ja, je komt luid en duidelijk door, Willem. Uh, uh, kijk eens aan, ja. Jammer van die ja. Helaas. een kampioen hier op uh, Sofie Park Zandvoort natuurlijk, uh, historisch. Dat zijn uh, vooral de auto's uh, natuurlijk, uh, auto's uh, vanaf, uh, ja, de oudste die ik gezien heb, is uh, in ieder geval ouder dan ikzelf en Het is ook wel prettig dat je niet de oudste bent. dat uh, is een autootje uit uh, 1953 en uh, de Renault 4 die meeleid in de NHGT uh, en toewagens. Uh.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 Wat ik met Radio Veronica he. Heel veel. de he. oude Radio Veronica dan, hè? Ja, ja, ja. Nee, dat, ik weet dat je daarop doet. Heel veel, natuurlijk. He. Daar heb ik vroeger heel veel uh, naar zitten luisteren. En ik vond het altijd wel heel mooi, natuurlijk. Uh, Zo'n Senslip uh, voor de kust. En ja, de Jingles. En uh, ja, noem maar op. Uh, Tieneke, Tom Collins. Wat uh, me nog het meest bij is is. Men vraagt wij draaien. Wat op de zondagochtend was was. Uh, als ik me niet vergis, was dat Stan Haag. Uh, nee, nee, dat was Oké, okay, maar ik bedoel, Stan Haag was toch ook een, een... Ja, die deed de jukebox altijd, de uh, dus avonds, om 6 uur. De jukebox, dus... Ja, de, ja uh, ik heb er wel wat bij, ik, uh, ik herken dat. Uh, ik heb ook zo'n LP gekocht waar al die uh, jingles op stonden. Ja, ja. Nou, dat is leuk. Hé, hey, we, we gaan je het volgende uur weer spreken over uh, het CV natuurlijk. Want we willen op de hoogte blijven.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 It's just your first try